Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Al die versoepelingsdata, het zorgt niet voor valse hoop of verwarring, zegt het kabinet. Dinsdag zeiden ze dat als het goed gaat, eind april de avondklok eraf kan en terrasjes open mogen. Maar dat is iets te optimistisch, zeggen kabinetsleden nu, zoals coronaminister Hugo de Jonge. Kijk, wat wij als kabinet hebben te doen, is onze verwachting delen met Nederland. Het heeft geen zin om daarover... Uh, mystiek te doen, daarover niks te zeggen, daarover niet te zeggen... Waarop, waar je naar kijkt, waar je oprekent, waar je op hoopt, wat je verwacht. Maar een belofte kan dat nooit zijn, een zekerheid kan dat nooit zijn. Er liggen nu 800 coronapatiënten op de IC's... en er zijn zo'n 160.000 mensen die het virus over kunnen dragen volgens het kabinet. Niet alleen maar coronateleurstellingen, we krijgen sneller meer Pfizer-vaccins. Eind deze maand komen er 144.000 per week meer dan verwacht kan zelfs oplopen tot 230.000. Het komt dan allemaal bovenop de half miljoen Pfizer-vaccins die elke week al worden geleverd. Vakbond FNV wil dat Nederlanders die net over de grenzen in Duitsland werken... gratis een testbewijs van de GGD krijgen. Als je in Duitsland werkt, wil het land een recente negatieve coronatest zien in het Duits. Die zijn alleen te krijgen bij commerciële teststraten. En die zijn duur, zegt de FNV. Dus moet de GGD helpen, vinden ze. En zoek je nog een nieuwe corona hobby? Nou, je kan losgaan in de keuken. Vandaag komt een, jawel, Songfestival kookboek uit. Over een maand is dat Liedjesfestijn in Rotterdam. Een chef heeft een boekje gemaakt met gerechten uit alle deelnemende landen. En allemaal met een Rotterdamse twist. Ook het Nederlandse recept. Ja, we hebben asperges uh, gemaakt. Asperges à la roffa hebben we dat uh, genoemd. Een beetje de asperge à la flamande. Uh, alleen dan met een, uh, een Rotterdamse sausje. En ben je niet zo culinair aangelegd, ga dan gewoon voor het gerecht van Duitsland... Frietjes met een groot glas bier. Dus we hebben de braadworst gebakken. Uh, zuurkool gefrituurd met, met, met aardappelfrietjes erbij. Ja, en eigenlijk opgemaakt in een bakje à la de kapsalon. Want die komt dan weer uit Rotterdam. Het weer nog. Het is zonnig. Af en toe een wolkje en het is droog. 9 tot 12 graden vandaag. Morgen opnieuw veel zon en het wordt nog ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... heb je een kwartier op onthoud tussen Muiden en naar de vesting. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En op de N516 van Oostzaan naar Zaandam... rijdt het langzaam voor de aansluiting met de N203. Daar heb je nu 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker...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 Daar zijn we weer terug met... Uh, morgen is het weekend. Uh, we hadden het net over Thijs Okkers... en over de, de film die hij gemaakt heeft over Zandvoort. Daar komen jullie ook in voor als de toneelvereniging. Oh, ja. ja, en uh, dat is best een uh, hele leuke... Dv DVD, ja, cd. Ja, een DVD. DVD geworden. En uh, ja, daar zie je natuurlijk... een hele hoop bekende Zandvoorters voorbij komen. Uh, ook mensen die er ondertussen natuurlijk niet meer zijn. Maar toen nog wel, uiteraard. En uh, ja, het is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Ja, Thijs is een, een, echt een wereldberoemd cineast. Hij heeft uh, niet alleen zijn sporen in Nederland... maar ook uh, overzee. in Amerika heeft hij uh, gewerkt. En hij heeft toen de opdracht gekregen om Zandvoort in beeld te brengen. Uh, volgens mij heeft hij daar subsidie van de uh, gemeente voor gekregen. En uh, via YouTube kan je inderdaad ja. dat bewonderen. En je ziet... Uh, inderdaad ook een stukje van toneelgroep uh, Wim Hildering... waar wij dan uh, in die film uh, repeteren. Uh, je ziet op een gegeven moment ons optreden... Uh, in de, met de musical De Jantjes. En uh, een heleboel interviews met bekende zandvoorters. Uh, Jaap Kroon, uh, onder andere uh, Peter Trom komt erin voor. Uh, Klaas Koper, de, de dorpsomroeper. Ja... Bij mij gaat dan mijn hart uh, bonken als ik uh, dat soort uh, ja. mensen aan het woord ziet. En hij heeft dat gewoon. Hij heeft ja, de, de, de, de, de gave om dat zeg maar, heel mooi uh, in beeld en geluid te brengen. Ja. Ja. Uh, het is te zien op YouTube. Het is, uh, u typt uh, Thijs Okkers in Zandvoort. En het heet Zon en Zeel, deel 1 en je hebt deel 2. Ja. En uh, moeite waard om eens een keer naar te gaan. Ja, dus Ik heb een idee om hem uit te nodigen voor de volgende keer. Ja. Ja. Ja, ja, we gaan eens kijken of we hem kunnen vinden. Ik denk dat Thijs heel veel te vertellen heeft over Zandvoort. Ja, ik denk dat je het programma dan van 1 tot 5 moet... Uh, want die man <laughs> heeft denk ik echt wel <laughs> ja, ja. wat te melden. Ja, ja die ja. pakken ook wel aardig ja. wat tekst. Denk ah. het wel. Is Zandvoort veranderd in de loop der tijden? Nou. We hebben nu meer import dan uh, hè? Ja. echte Zandvoorters. Ja, ja wij, wij zijn natuurlijk echte Zandvoorters... Uh, we hebben toch altijd nog wel dat dorpse karakter. Ja. Uh, zeker in verenigingsleven. Uh, politiek zijn we ook uitmuntend in om elkaar ja. uh, uh, uit te maken voor alles wat, uh, wat, ja, dorps, wat ja. slecht is. Nou ja, en voor dat, rotte vis. En er zitten ja, tenslotte vissen in ons nog... wapen. Dus dat komt wel heel erg uh, goed van past ja. ja, En uh, ja, dat, dat is eigenlijk in al die jaren is dat niet veranderd. En uh, de charme van Zandvoort vind ik altijd uh, lekker knus in de winter. Iedereen kent elkaar en uh, heel intiem. En zomers uh, komen er 100.000 man extra uh, op het strand uh, en in het dorp. En uh, allerlei evenementen die je dus niet in een dorp verwacht. Uh, Muziekevenementen, uh, een circuit straks, Formule 1. Nou, ja, dat is natuurlijk ja. geweldig. En ja, dat... Dat bindt mij ook aan Zandvoort eigenlijk. Maar is het zo dat iedereen nou iedereen kent? Volgens mij is er zoveel import. Ja. Je kent niet iedereen. Nee, nee niet meer, maar. Meer lokale mensen, de oude, la, Laat ik zeggen dat, ja. dat ik uh, persoonlijk helpen, ja. honderden mensen kent. Ja. ja A, door, uh, door uh, het toneel wat. Uh, ja, natuurlijk. Nee, uh, ja. Daarnaast ja. ben ik bestuurder van de ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, ik klap, klap. Ja. zit dicht tegen de politiek aan te schurken uh, in het OBZ, Ondernemersbelang en Zandvoort. Dat ook is nog. zeg maar ah. het overkoepelend orgaan van uh, de ondernemersverenigingen. Ja. Uh, komen ook uh, maandelijks bij elkaar. Dus ja, ik heb uh, enige affiniteit met, uh, ja, met het Zandvoortse. Ik heb dus een behoorlijk netwerk uh, opgebouwd ja, klap, klap. Uh, in het Zandvoortse. Ja. Ja, en, en wat heet kennen? Je kent me, mensen gewoon ook heel vaak van gezicht. Ja. Dat is waar, je en, je is ja. Ja. en dan is het gewoon de Albert Heijn. Ja. Maar er ja. zijn best wel heel veel mensen die ons kennen, inderdaad door het toneel, ja. word je regelmatig gedag ja. gezegd, hallo en, de, ik, hallo, en denk ik, hallo. En ja, je wist is dat, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dan, uh. Maar ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat is dus. zeker, nou, ja. ja. En ja, Zandvoort is gewoon... Een, ik, ik vind het gewoon een leuk dorp. Met al zijn ups en downs, uiteraard. En ja, vroeger had je wat, me, wat meer Duitse mensen. Dat, dat, is, dat merk je wel dat dat wat minder is. Als je vroeger uh, Heinrich riep in de Kerkstraat... dan keek driekwart van de Kerkstraat nee. ja. Weet je? Ja, ik bedoel, ze uh, heet allemaal Heinrich daar. Hm. En dat, dat is dan wel weer wat verminderd. Want je hebt nu natuurlijk dat Smurfendorp, dat, uh, dat Crandorado... Oh, daar. En ja, ja, Dus je hebt eigenlijk... Uh, dan is het, dat is niet alleen met Duits georiënteerd. Het is ook nee, natuurlijk op het, ja. ook op het Nederlands. Ja. Ja. En, uh, en doordat dat er is gekomen... is Zandvoort in de winter ook niet echt meer van de Zandvoort. Dus vroeger was in de winter Zandvoort echt alleen maar... Maar nu kom je natuurlijk ook mensen... uit andere delen van het land uh, kom je tegen. Ja. Nou, vooral had je dat uh, last van, tussen aanhalingstekens tijdens de lockdown, de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan, die was vrijwel gereduceerd tot het nulpunt. Ja. En op een gegeven moment uh, hadden wij als, als ondernemersvereniging uh, de, de, de decemberloterij. Ja. En uh, in een aantal uh, winkels was dan een, een, een ton waar je je lood in kwijt kon. Tot, ja. Er stond er ook een bij, uh, bij het Grand Dorado Park. En ik rijd maar naar binnen en het hele parkeerterrein stond mutje, mutje, mutje vol. In december. Ja, en ik denk, wat ja. is er aan de hand? ja Half Nederland, die kon alleen maar in Nederland op vakantie. Dus ja. die gingen gewoon een weekendje ja. naar Zandvoort in zo'n uh, smurvenwoning uh, uh, ja. zitten. Ja, het Helemaal ja. afgeladen. Ja. ja, dat is waar. Ja. Dat is ja, goed, zo. en ze zijn nu ook uh, huisjes op het strand aan het neerzetten. Ja, dat ja, ja, ja. ja, vind ik wel leuk. Ja, ja nee, daar las ik wel dan leuk, toevallig echt. weer uh, gisteren een stukje van in de krant. Nee, vandaag. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, ingegeven door de, door de strandexploitanten uh, Die zien daar uh, commercieel brood in. En uh, dat is natuurlijk van harte gegund. Ja, en dan krijg je de politiek weer van... Ja, jongens... Uh, uh, wat zijn we aan het doen? Zijn we nu een vakantieoord aan het worden? Uh, wordt het hele strand een bungalowpark of wat dan ook? Ja, iedere, je hebt je, je voors en tegens, Maar dat zijn toch ontwikkelingen die ingegeven worden door vrij ondernemerschap. En uh, als, als politiek, ja, moet je dat gaan sturen of moet je dat niet gaan sturen? Uh, hoe ga je daarmee om? Maar ja, het is best, best wel een, een, een moeilijk verhaal. Ja, maar het is ah, wel goed, goed dat we erover nadenken. Want ja, zeker. We zeker. We ze hebben, ze hebben nu ook, het. Uh, ook gezegd van uh, uh, uh, uh, ten noorden van Tolassa, geloof ik zo'n beetje. Mag er niet meer, nee. Ja. Mag het juist wel, dacht ik? Ja, en de andere kant ook niet. niet. Nee. Nou, ja, dat het staat mag mag al vol, dus daar kan niks meer bij. Nee, maar er staan geen bungalows. Nee, staat en daar mogen volgen. geen bungalows staan. Daar, daar. staan alleen maar strandtenten. Ja, alleen maar volgebouwd, ja. Ja, met zandtenten. Ja, met in maar ja. geen, geen grondbubbel. Uh, ja. Niet die huis. En die ja, andere ja. kant op, kijk, dus kijk. van Telassa naar Richting Amuiden... daar mag het dus wel. Daar mag je dus wel. Daar krijg je dus wel een vergunning. Dus hebben nergens meer na. een vrij strand? Allemaal huisjes. Nou, dat vind ik een slecht. Nee, dus, er nee, dus zit wel vrij strand. Ja, en die gaat ook huisjes neerzetten. Die is ook niet gek. Ja, weet ik niet. ik Volgens mij... Uh, uh, als ik het zakelijk, hè, en ik ben ja. zakelijk, uh, ik ben maar oh, een pleeg. Ja, <laughs> Als je zo van die huisjes neerzet en je doet jouw strandtenten daarnaast, ertussenin. ik denk dat je heel veel ontbijtjes, ja. weet ik veel. Nee, maar dat is ook een, dat het best ja. goed is voor je. Ja, ja, dat bedoel oh, ik ook. Dat is ook een verplichting, dat is ook dus een verplichting, doen, een vol, verplichting we, die, die de. Ja. Dit is een verplichting die de gemeente Zandvoort stelt van: a, je krijgt pas een vergunning om daar. Strandbungalows neer te zetten. als je hoofdactiviteit. maar het exploiteren van een strandtent blijft. Ja, oké. Okay, yeah. En uh, nou, we hebben een investeerder in Leisure. die heeft. Uh, drie of vier strandtenten. Gekocht. ja, in Noord. Hè, ja. Ja. Uh, Ayuma ja. en, uh, en. de Sport, geloof Noord ik, zit daar ook bij. Is, ja. Ja. Uh, en die is van plan inderdaad. om 4 x 12, ik denk 48 van je neer te zetten. Ja. ja, en dan krijg je toch de politiek die gaat zeggen van ja. Willen wij dat wel? Ja, ja helemaal terecht. Ja? Ja. Ik wil het ook. Dus ja, die vraag ja. wordt uh, beantwoord uh, tussen nu en, uh, ja. en één of twee jaar. Ja. Maar ja, ik denk dat het grote geld wel gaat winnen, dus dat ze er gewoon komen. Ja, ja. ja maar goed, het is een andere manier om te recreëren. En uh, de, de vrije ondernemer ja. ziet gewoon uh, dat hij met beperkte middelen, dus een klein strandhuisje neer te zetten... dat die daar een, een, een aardig bedrag... Ja, voor zwakker, kan bedrag, vragen. Ja, ja. En het is natuurlijk ideaal... als jij met je gezinnetje... Uh, een weekje in zo'n huisje mag zitten. Ja. Ja, maar voor nee, voor met met, met een, sect... een strandtent om de hoek... waar je lekker kan eten en drinken... en noem maar op. Dat is toch ideaal? Nou, ja, maar je kan het, het ook eigenlijk. zien als horizonvervuiling. Ja, ja. Nou ja, goed, het is maar net... En misschien uh, steeds minder zand. Ja, ja het, het ik, kan, ik kan me daar wel, ook wel iets bij voorstellen. Ja. ja. Ja, goed, de, de, de, de, de, de ondernemers in de politiek gaan daar uh, diep over nadenken de komende tijd. Nou, ik ja, denk maar dat de is niet alleen door uh, ondernemers natuurlijk. Ik, nee, nee, duidelijk. Ja, nee, maar ik denk dat de ondernemers er wel gauw uit zijn. De politiek is wat anders, want die doen er altijd even een stukje langer over. De, de, de, laten we het alleen eens even over die watertoren die al, uh, ja. al 85 jaar op een staan. Maar ik, bedoel, ik denk dat de ondernemers wel weten wat ze willen. En, ja, cool. ja. Ja. We, zullen, we zullen het zien, tijd zal het leren toch? Ja, muziek? Ja, ja doe eens. Ja, doe eens wat. Cool in the gang? Cool in the gang. Hebben jullie er last van gehad met de toneelvereniging? Ja, enorm. Nou, de toneelvereniging heeft daar ook last van gehad. Uh, wij hebben inmiddels uh, het derde stuk af moeten blazen. Uh, we werden natuurlijk beperkt in uh, repetitiemogelijkheden. Uh, op een gegeven moment uh, mochten we maar met vier mensen repeteren. En dat werd op een gegeven moment zelfs gereduceerd door twee mensen. Nou, dat is gewoon niet te doen. Uh, ook uh, uh, wat je gaat uitvoeren als toneelstuk, uh, werd je beperkt. Want uh, ook daar waren uh, coronamaatregelen getroffen. Je mocht maximaal maar met vier toneelspelers op het toneel staan. Plus een souffleur, plus een inspeciënte en dat it. En maar dertig nou, mensen in de zaal. En maar dertig mensen in de zaal. En ja. als je dan kijkt wat je uh, aan aanbod hebt... want wij, ja, waar halen wij onze... Uh, toneelstukken vandaan, bij de toneeluitgeverij ja. En uh, het aantal stukken wat uh, gebaseerd is op vier mensen... Ja. Ja, dat is heel beperkt. Ja, dat is ja. veel, nee. Dus uh, Mark Versteeg, onze huidige regisseur... die heeft uh, wat stukken gelezen... en kon daar niet mee, uh, mee over, overweg. Dus die heeft gewoon wat geplukt... en heeft zelf een stuk geschreven. Oh, ja. Wat wil, niet allemaal vandaan haalt. Oma's wil is wet. Nou, de, de man beschikt over talenten. Je houdt het niet voor mogelijk. Echt. Daar moet je een hele kromme geest voor zijn. Sorry Mark als je luistert. Maar het, het is nog eenmaal zo. Ja. Ja. Uh, maar goed. Het is een heel leuk verhaal geworden. Uh, alleen ja. Uh, afgekapt. Omdat wij niet in staat ja. mogen zijn. Om te repeteren. Dus... Uh, het ziet eruit dat we in december weer volop aan de gang mogen. Ja, en het eerste stuk zal dan inderdaad dat stuk zijn. Oma, oh, het wil is wet. Ja. Nou, ga erheen, want het is een duizend ja, Het is, het is, echt het is helemaal geweldig. Ja, het is echt leuk. En maar ja, we ja, hebben dus ja. inderdaad last van gehad van, ja. uh, van het hele coronenverhaal. Ik uh, ben de belastingadviseur van beroep. Ik heb er ook last van gehad. Uh, ik moest uh, NOE-subsidie aanvragen. Ik moest Tozo-subsidie aanvragen. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of. Uh, uh, ik was daar uh, mee uh, aan de slag. Dus ik heb het alleen drukker gehad. Ja. De laatste tijd. Ja, jij ja. wel. Maar wat het toneel betreft, ja, op een gegeven moment krijg je dan door, ja, dan mochten we wel spelen voor 30 man. Maar ja, je wil al je donateurs bereiken. Dus ja. dat hield in, ja, dan moeten we vijf avonden gaan. Dus op ja, zaten en te doen. Ja, en ja, ja, ja, op een gegeven moment werd het gewoon afgekapt, want het is gewoon niet te doen. Ja. En nu waren we wel met elkaar in conclave dat we toch ook iets. Uh, in de zomermaanden, ja, om ja. naar je donateurs toe iets ja. te melden te ja, hebben. Maar, ja, uiteindelijk. Je podcast bent podcast zo doen. beperkt. Oh, je ja. bent zo ja. beperkt. Hè, in ja. Ja, maar wederom, als je we wil dan iets van podcast gaan doen, of wat op YouTube zetten, of iets dergelijks. Maar dan ga je weer, dan moet je toch bij elkaar gaan komen. Ja. En ja. gaan repeteren. Nou, dan zit je weer met je coronaregeltjes. Waar moet je repeteren? En met hoeveel mensen kun je dat doen? Dus het is gewoon heel moeilijk om iets om, te realiseren. Uh, om iets, uh, te realiseren. Ja. Waar staat het eigenlijk aangegeven dat jullie uitvoeringen hebben? Ja. Uh, wij benaderen onze donateurs natuurlijk direct. Ja. Die krijgen ja. gewoon een brief Schrijven. met een uitnodiging... Ja. om uh, zeg maar onze toneelvoorstellingen bij te wonen. Uh, daarnaast uh, krant, waarin wij publiceren wat er uh, op handen is. Zeg maar. En uh, her en der bij de posters. En we hebben natuurlijk een, een website... Ja, maar we hangen ook we een heel door op aan de posters. Hildering.nl En dat is, uh, mensen worden voor het toneel ook uitgenodigd hier bij CFM om ja. een verhaal te doen. Ja. En dan te zeggen, wij spelen <laughs> ja, ja. binnenkort. En, ja, en, ik uh, uh, menig keer al reclame mogen maken voor de toneelvereniging. Ja, de dus weet je, dan, dan, dan vertel je via de radio van uh, we gaan binnenkort hebben we weer uitvoering en... Uh, nou ja, dus iedereen, iedereen wordt wel bereikt die er bereikt uh, moet worden. Ja. Ja, dat blijkt ook wel, want we hebben altijd volle bak. En het is altijd uitverkocht. Ja, het is altijd... Uh, altijd Vechten om een plekje. Kijk eens. Je bent een bevoorrecht mens als je, als je de toneelvereniging mag bewonderen. Ja, ja, ja. En het is een gebrek aan je algemene ontwikkeling als je, als dat je niet Als je nooit geweest bent. Nee, ja, dat oh oh. Ja, mogen duidelijk zijn voor ieder die het hoort. Nee, maar en hoe heet ben... het toneelvereniging? Want je zei het toen net, maar... Hoeveel doen dat? Do nee, hoe heet hij? Toneelvereniging Wim ja. Hildering. En waarom die naam? Waarom die naam? Omdat de, uh, de oprichter <laughs> ja? Wim Hildering heette. Ja. Oh. Die was uh, voorzitter, secretaris, penningmeester en toneelspeler. Oh, ja, oh, die, was, die was van alles. Oh, ja, je dat nooit geweten. Dat... Ja. Ja. Ook een markant figuur zeker. Ja, uh, hij had een uh, in Zandvoort in de Kerkstraat had hij, was hij uitbater van een parfumeriezaak. Parfumerie. Oh. Parfumerie uh, Hildering. Hildering. Het heeft nog een paar generaties ja, heeft dat bestaan. Maar dat was het, was hij het die het oprichtte? Ja, vol, volgens mij wel. Was het zijn vader weer? Want uh, ja. Ja, maar goed. Volgens mij zijn begonnen in die parfumeriezaal. Ik heb werkelijk geen flauw. Ja, ik nee. kan het ook mis hebben hoor. Weer zo'n ding. Ik zal ja. wel gecorrigeerd worden ja. door we, de spelen, de we spelen dan wel voor de vereniging, maar we weten er echt niet alles van hoor. Dat blijkt wel nee, weer. Maar we gewoon een boekje mijn. We, we komen echt weer beslagen ten ijs hier. Maar gewoon een andere naam geven: vereniging. Nee, dat kan Stom toch niet? Dat nee, kan je toch nee, niet nee, maken? Bonnet. Nee, uh, dat ik denk, is, ik nee. denk dat Wim Hildering zich in graf aan het ronddraaien is. En dat wij erop Het blijft niet. lekker uh, Hildering, iedereen kent dat. En uh, we houden het lekker zo wat het is. Ja, we zeggen altijd: de toneelvereniging. De toneelvereniging. Nee, ja, ja. de toneelvereniging Wim Hildering. Ja, nee, dat willen, we, dat willen we er wel bij hebben graag. Okay, ja. nou, goed dat we dat zeggen. Oké, okay. ja, nou, hartstikke goed toch? Uh, ja. <laughs> ja, ik uh, vind het prima. Goed, weer muziek of uh? nou, ik hij oh. nog wel wat weten over die ondernemers uh, Ja, praat. dat kan. Na de muziek. Na de muziek. <laughs> Oké, okay. okay. na de muziek. Okay. even over de ondernemingsraad hebben. Jij zit daarin. Ondernemersvereniging. Ondernemersvereniging ja. OVZ, Ondernemersvereniging Zandvoort. Jij zit daarin? Ja, wij behartigen de belangen van de ondernemers. En uh, ondernemend Zandvoort, uh, ja die hebben allerlei kleurtjes. Uh, we hebben dus de OVZ, Ondernemersvereniging Zandvoort, waar ik bestuurder van ben. Je hebt een strandpachtersvereniging. Je hebt een, een jaar rond strandpachtersvereniging. Je hebt een uh, vereniging uh, van uh, ambulante uh, handelaren, dus die op de boulevard staan met een uh, kiosk, zoals de, de, de, de, de verkopers van, uh, van, uh, van Haring en dat soort, uh, oh, dat soort zaken. Ja, je hebt de viskramen, je hebt een vereniging uh, Bedrijventerrein Nieuw-Noord. Nou, dat zijn allemaal clubjes die hun eigen uh, Straatje zo mooi mogelijk proberen te maken. Daarnaast heb je dus een overkoepelende organisatie, OBZ, Ondernemersbelangen Zandvoort. En al die verenigingen die participeren in die stichting OBZ. En die stichting is ook zeg maar de spreekbuis die communiceert met uh, de politiek in Zandvoort. Dus één keer in de maand komt ook uh, wethouder Economie, Ellen van Hij, woont onze vergaderingen bij. En dan kunnen wij zeg maar uh, onze, onze uh, de dingen kwijt aan haar uh -huh. en omgekeerd. Want het uh, doet Zandvoort nou veel om de ondernemers te steunen in, uh, in de coronacrisis? Ja, uh, gemeente Zandvoort heeft even uit mijn hoofd uh, iets van 10 miljoen budget beschikbaar gesteld... Uh, bovenop allerlei landelijke regelingen. Er zijn natuurlijk een heleboel landelijke regelingen. De NOW-regeling, uh, de TOZO, dat is dan uh, ja, een soort van bijstandsuitkering... die wordt wel op gemeentelijk niveau uh, gedaan. Maar dat buiten die, die, die TOZO zeg maar, is er een budget beschikbaar gesteld... door de gemeente Zandvoort om die ondernemer uh, uh, te helpen. En dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan... we hadden dat net over de strandpachters... Uh, die hebben natuurlijk uh, in januari, februari, maart uh, 2020, praat ik dan over... Uh, hebben ze natuurlijk 0,0 omzet gehad. Weliswaar een goede zomer gehad. Maar je kan in twee maanden tijd kan je niet een inkomen verwerven voor twaalf maanden. Uh, de strandplachters hebben toen gevraagd aan de gemeente Zandvoort... van mogen wij uh, de winter op het strand blijven staan? Dat scheelt ons uh, het... ...weghalen van een strandtent en straks in februari 21, waar we nu in zitten, weer het opbouwen. Dat scheelt duizenden euro's. Het heeft de gemeente Zandvoort niks gekocht, gekost. Je hoeft alleen maar ja te zeggen, jullie mogen blijven staan. Samen met het Hoogreen Rijnland is daar toestemming voor gegeven. En dat zijn een van de zaken eh, wat, eh, wat de gemeente Zandvoort zeg maar, de helpende hand heeft geboden. Oh, dat hebben ze dus. ja, goed gedaan. Ja, dat hebben ze goed gedaan, zeker. En nog, eh, als je idee hebt eh, om zeg maar, de helpende hand te kunnen bieden aan de ondernemend antwoord, breng je idee eh, aan bij, eh, bij de gemeente en eh, daar heb je een luisterend oor. Zeker ja. weten. Nou ja, dat is hartstikke goed. Ja. Ik denk dat de ondernemers het wel uh, al nodig hebben. Hard nodig hebben, Ja, Zeker. ja er zijn uh, een heleboel ondernemers die zwaar getroffen zijn. De horeca uh, met name, uh, cafébedrijven, die zijn gewoon maanden oh. achtereen dicht. Een omzet van 0,0, niks. Uh, er zijn ondernemers die er wel bij varen. Albert Heijn, uh, die, heeft een, uh, die scoort alleen maar record omzetten. Ja, het, het is onevenwichtig verdeeld, maar uh, ja, probeer... Solideer te zijn. En dat is de gemeente Zandvoort. Zeker. Die probeert toch zeg maar, de helpende hand te bieden aan de, de ondernemers die het zwaar hebben ja. op dit moment. En ook inwoners van Zandvoort. Koop bij Zandvoortse uh, winkels? Ja, uiteraard. Ja. Koop lokaal. Ja. ja maar ja, dat, dat moet je eigenlijk altijd een beetje wel promoten, vind ik. Ja, vind ik ook. En um, we hebben hartstikke leuke winkels hier. En we hebben hartstikke vooropgesteld dat ze open zijn. Hebben wij hartstikke leuke winkels. <laughs> ja, ja. ja. ja. <laughs> het is zeker weten. Ik heb jullie van tevoren in het voorgesprek ook gezegd dat ik altijd een vraag heb. Ik heb er twee altijd. Van wat, als je iets aan Zandvoort mag, wil veranderen, wat zou je willen veranderen en waarom? Mm -hmm. En wat zou je nooit willen veranderen en waarom? Mm. Caroline. Het... Ja, nou, wat ik leuk vind aan Zandvoort is inderdaad het dorpse, Het, uh, het, het knussen, het is allemaal ons, kent ons. Dat heeft uiteraard zijn voor's en zijn tegen's. Maar uh, ja, ik vind Zandvoort toch wel een, een leuk, leuk plaatsje om te wonen en uh, leuke mensen. Dus dat, dat, dat, ja. dat vind ik gewoon, Zandvoort is gewoon wel mijn plekje, mijn stekkie. Ja. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dus geen Amsterdam beach? Uh, nou ja, geen Amsterdam beach. Uh, ja, ik denk dat het misschien voor de, de economie voor Zandvoort is het allemaal wel, uh, wel handig natuurlijk. Maar uh, ja, ik vind het het kleine, het, het, het knussen en uh, ja. het hoeft voor mij niet allemaal zo massaal. En dat, dat is het hier nog net niet. Het is niet zo massaal. En zo. Uh, ik, vind het, ik vind het wel wat hebben hier. En uh, nee, zoals het, uh, zoals het is, vind ik het wel leuk. Dus je zou niets willen veranderen aan zandvoort? Nou, we hadden het net over die... een uh, beetje bang zijn dat zandvoort... strand wordt overbouwd met van alles en nog wat. Dat vind ik ook wel dat ze dat in de gaten moeten houden. Er moet wel zand overblijven. Ik bedoel, is het alleen maar voor die Duitsers om een kaal te scheppen? Ik bedoel, ja. uh, je, je moet toch wat? Maar er uh, moet wel zand blijven. Je moet, ja. uh, het moet ja. niet e een en al volgebouwd iets worden... Dus ik vind dat ze daar wel op moeten letten. Maar uh, ja, ik verstand wat gewoon leuk. Het is kleinschalig, het is, uh, het is knus. Het is, uh, ja, ik vind wel wat hebben gewoon. Het is een echt dorp. Het is echt een dorpje. Ja, ja, zeker weten. Peter? Hey, ja, uh, je vroeg dus wat ik uh, leuk vind en wat ik gecontamineerd wil hebben... en wat ik niet leuk vind. Nou, laat ik met het negatieve beginnen. Dan eindig ik in ieder geval uh, positief. Uh, het negatieve vind ik... In, uh, omdat ik natuurlijk veel met de Zandvoortse politiek te maken heb, heb is de besluitvaardigheid en de, de, de tijd die de gemeenteraad, CQ, het college neemt... om tot besluiten te komen. Het is dramatisch. Echt, het huilen staat me nader dan het lachen... dat sommige zaken zo lang duren voordat er iets gerealiseerd wordt. En op het allerlaatste moment is er altijd wel iemand in de gemeenteraad... die zegt van ik ben teugen. En dan begint de discussie opnieuw. Terwijl er al iets al twee of drie jaar lang in de pen zit. Dus van mij mag het college en de raad... Uh, wat doen aan uh, saamhorigheid en aan besluitvorming. En de snelheid erin houden. Ja. Uh, wat ik leuk vind aan antwoord. Het uh, heeft ook weer te maken met, met mijn bestuurlijke uh, taken die ik uh, heb. Uh, een jaar of vier, vijf geleden uh, was ik lid van het Kernteam. Ook een clubje van ondernemers die zich uh, uh, behartigden met het wel en weven zandwoord. Uh, op een gegeven moment hebben we het idee opgevat om een ondernemersfonds, innovatiefonds, op te richten. Uh, dat werkt als volgt. De ondernemers betalen in Zandvoort reclamebelasting. De mensen die in het centrum wonen betalen 200 euro per jaar. De mensen in de buitenwijken, dus Nieuw-Noord bijvoorbeeld, industriegebied... betalen 100 euro aan contributie. Er komt 75.000 euro binnen op jaarbasis. De gemeente Zandvoort heeft zich geconformeerd om dat bedrag te verdubbelen. Dus er komt 150.000 euro euro jaarlijks in een potje te zitten en uh, het ondernemersinnovatiefonds kan daar uh, leuke dingen mee financieren. Een, uh, een, een muziekevenement, de sfeerverlichting met name die in Zandvoort hangt, wordt al sinds jaren een dag bekostigd uit dat ondernemersfonds en dat is dus leuk en ik wil dat tot in lengte van jaren gecontinueerd hebben. Ah, ja, dat is een goeie. Ja. Ja. Zeker. Een, uh, de, ja. Ik vind de Zandvoortse feestverlichting ook trouwens best heel erg leuk. Ja, ja. daar heb ik nog en, een, en, uh, een, nieuwtje, een nieuwtje over. De feestverlichting, of de sfeerverlichting, die hangt nu. Uh, het komende seizoen, dat begint weer in oktober dan. Uh, dat is dan het vijfde jaar dat deze verlichting hangt. Uh, wij van de ondernemersvereniging zijn ons aan het oriënteren... Om in het volgende seizoen, dat dus zeg maar in oktober 22 begint. Ja. Dan komt er een een nieuwe verlichting te hangen. Oh, al enig idee hoe dat eruit gaat? Teken? Ja, ik wel. Oké, okay. maar dat zegt je lekker maar dat niet. Dat zeg toch? ik lekker nog niet. Oh, ik ga, ik ga uh, het wel uh, delen met, uh, met een aantal mensen. Want ja, het is uh, tenslotte slotte het visitekaarten van je dorp. Dus ik ben wel benieuwd wat anderen daarvan vinden. En tussen nu en een paar maanden gaan we daar een besluit over nemen. Wat leuk. Ja? Oh ja, en dan gaan dat ze van. niet jaren over doen. Nee, nee we, nee. Doen we geen, nee. Er gaan er geen jaren over doen. Nee, nee. Het wordt deze zomer beslist. Ja. Ja. Nou ja, dus wij zijn gewoon van het niet lullen, maar poetsen zijn wij. Ja. Maar Moeten we dat samen met Haarlem of niet? Wij doen niks met Haarlem. want uh, het is een Zandvoorts gebeuren, die sfeerverlichting. Mm -hmm. En dat komt dus uit uh, het ondernemersfonds. Okay. Wat een, een, een Zandvoorts ondernemersfonds is. En waarvan de baten uh, worden ja, ontvangen ja, ja. door de zot ondernemers. Okay. Dus er is niks Haanems aan. Helemaal nee, niks. Nee, nee. Nee. Ja, ik wist nee. niet dat we er ook aan mee betaalden. De, de, de ondernemers gemeente. betalen daarmee. Nee, de aan gemeente ja. Ja, betaalt er ook aan mee, ja, wist ik niet. Nee. Ja, nee. ja, de gemeente die, die verdubbelt ja, zeg maar de inkomsten ja. uit ja, de nee, dus, Ja, nou, vind ja. ik wel heel goed. Ja. Of wil jij niet mee betalen? <laughs> nee, wil jij zien... niet zo meebetalen? Daar ja, vind je het toch ook een beetje van. Ik vind de sfeerverlichting wel ja. En van yes, de muziekevenementen yes. en noem maar Dat is wel Het is wel, al, aardig het is daad, wel ja. leuk, die, uh, die sfeerverlichting. Ja, ik wel vind wel het altijd. Het, het, het staat heel veel. Ik vind wel, die uh, kerstbomen daar, als je het dorp in komt rijden daarbij, waar de ons staan. Ja. Ja. Die is mooi. Die betaalt de gemeente zelf. Daar hebben wij niks mee van ja. doen. Nee. Jullie betalen in de Haltestraat en de Kerkstraat. Haltestraat, Kerkstraat, Zeestraat, uh, in Nieuw-Noord, het winkelcentrum. Oh, wordt ook ja. helemaal uh, belicht door ons. Het, het raadhuis, ja? wat nu ook belicht wordt, en het, en het ja. muziekpaviljoen, dat valt daar ook onder. Oh, oké. Okay. Ja, daar ja. staan uh, ledlampen op. Dat hebben we dit jaar voor het eerst ja, hebben we dat uh, oh, gelanceerd. Ja. En men is daar dermate enthousiast over, ja. dat, dat de gemeente mooi, gezegd ja. heeft ja. van nou... Misschien kunnen we dat wel uh, permanent gaan, uh, gaan doen of wat dan ook. Dus dat wordt onderzocht. Ja, ja. En daar ze, krijgen we ook snel een antwoord op. Hoor. Ze zijn toch bezig over het Raadhuisplein? Dus, ja, Ja, dat betreft de, de herinrichting. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar dat betreft dus niet de verlichting van het Raadhuis zelf. Nee, okay. nee. uh, het is toch niet duidelijk of dat uh, muziek... Uh, Stalletje erbij staan. Het uh, muziek dat, is, dat is aan de raad. En dat is nog ja, steeds ja. niet ja. beslist. En dat, dat kan van, nog ja, ja. wel even duren. Meneer uh, Pien. <laughs> ja, hoe lang duurt het programma. <laughs> <toch wel. Jammer. laughs> uh, die snelheid die erin zit. Dat is wel ja. lekker. Ja. Ja, ja, en nog even denk. wat muziek en dan afsluiten. Ja, ik vind het prima. Ja? Wat je wil. Nog een stukje uit de musical van Oliver. En dat heet Long As He Needs Me. Yes, sir. inside, the love I have to hide, the hell I've got Zijn we weer. We gaan dus het over de politiek. Nou, ja. Daar gaan we niet over verder. Nee, laten we het gezellig houden. We gaan nog even verder over, over Zandvoort. Want hoe zien jullie de toekomst in Zandvoort? Uh, ja, ik vind dat na die corona best wel moeilijk. Ik denk dat, het heel, dat, dat we afscheid moeten nemen van een hele hoop uh, ondernemers in Zandvoort... En uh, dat het best wel weer een tijdje zal duren voordat uh, de boer weer uh, op de rit is. En dat, dat vind ik best wel zorgwekkend eigenlijk en triest. En, uh, dat iedereen dan toch wel gewoon zijn eigen dingen, zijn bestaan. En, uh, denk je niet dat alle cafés weer gewoon open gaan? Alle strandtenten, alle is zelfs in de nou, coronatijd weer verkocht. Ja, ja oké. Okay. Nou. Maar, maar, maar toch, als ik denk aan de mensen die, die uh, nu al zo'n tijd dicht zijn, vind ik het wel heel triest. Ja. Het zal best wel weer overeind krabbelen. Daar gaat het niet om. Met dezelfde of met andere mensen. In, in, in die winkels en in die zaken. Maar. Ja, ik denk dat de drang van overleven. Die is er gewoon. Ja, ja. Kijk, je hebt, ik heb het niet meegemaakt. Maar je hebt een, een Wereldoorlog 2 gehad. Die heeft vijf jaar geduurd. Uh, die mensen hebben ook vijf jaar een café niet, uh, niet kunnen uitbaten. En toch zie je dat de mensen weer opkrabbelen. Ja. En als je het aan mij vraagt. Ik eh, bekijk het heel positief. 5 september rijden hier 20 raceautootjes in de ronde, Formule 1. Dat gaat zo'n booming verhaal worden. Ja. Echt Zandvoort komt op de, kaart, op de wereldkaart te staan. En dat eff effect zal zo groot zijn... Dat, je, dat, dat kunnen we op dit moment nog niet beseffen. Ja. Maar ik denk dat er heel wat gaat gebeuren dit jaar... Echt, daar geloof ik in. Nou, en ik denk ook met die coronacrisis. Kijk, er is wel geld bij mensen. Dus je dat... ziet wat er ook online wordt uitgegeven. Daarom denk ik, als er gauw alles weer open mag... gaan mensen weer geld uitgeven. Mensen oh, willen weer wel, naar restaurants. Weer. Ze, willen, ze willen weer naar het café. Ja. Dat ze... Maar uh, ja, ik denk dat, dat we toch wel een knauw van gekregen hebben. Ja, dat ja. zeker. Dat ja, ja, ja, ja, absoluut. Tuurlijk. Maar ik denk dat, uh, dat de wonden uh, snel genezen. Daar ga ik vanuit. Dat dat gebeurt. Ja, ik ben, ik ben zelf daar ook wel heel positief over. Oké, okay, nou ja. Dus ik. En, we, en we zijn natuurlijk wel een heel leuk dorp om... Ja. ook als, als Amsterdam, oh, of die, als Haarlemmer hebben... in te gaan, gaan, gaan shoppen of wat ook. Ja, we hebben ook een... Uh, nou, dat is natuurlijk best ook wel een puntje. Want op een gegeven moment was alleen Zandvoort... die had het alleen recht op zondag open... Ja, ja. ja. En uh, toen ineens werd dat vrijgegeven. Nou, dat was toch wel een aardelating, hoor. Toen ja. ineens uh, de mensen in Haarlem en uh, omstreken ook uh, open gingen. Dus dat ja. is voor is was dat best wel eventjes een, uh, een klapper. Maar ik vind het hier ook altijd een voordeel dat we geen action hebben. Of geen, uh, ja, vind ik jammer. Ja. Vind je dat jammer? <laughs> action, ja. Oh, nou ja, ja. op de fiets in Haarlem. Ik vind je zit het de er. diversiteit... Ja. Ja. toch ja. eigenlijk nog wat de wensen overlaat. Ja. Als je kijkt... de uh, horeca is natuurlijk oververtegenwoordigd, ja, dat is, is duidelijk. Veel, ja, veel, ja, het is een badplaats. Ja. Maar ja. En, en, en, een Frome Dreesman, weet je, een ja. action... Ja. het lokt toch mensen. Ja. En het vervelende is dat Sanford inderdaad te klein is... voor dat soort uh, ja, ondernemingen. Ja, ja, je, ja. je hebt hier 20-17.000 man in de rond te lopen. Dat is te klein voor sommige organisaties. Ja. Maar wel jammer. Maar we hebben wel hele leuke kleinere zaakjes. Ja, wat, dat, dat wat dan weer wat wel. Dat al wel van die snuisterijtjes hebt, verkopen. Ja, hmm. en zoals zomers heb je dat de Ipiza-markten en dat ja. soort dingetjes, dat is wel leuk. En, ja. Uh, ja. en de jaarmarkten. Ja, die heb je ook. En, en, en Ja, weet je wat, dat vind ik ook eigenlijk wel, wel leuk aan Zandvoort. Het is allemaal te belopen. Ja. Waar je ook naartoe Deel. wil. Het, je kan het allemaal met de benenwagen ja. af, vooropgesteld dat je een beetje knappe benenwagen hebt natuurlijk, maar het is, uh, je kan alles een keer je lopend bereiken. Ja. En dat is wel heel erg prettig ook. Ja. Dat vind ik uh, dan wel leuk. En ik zeg, ja, we hebben, net wat jij zegt, je hebt een hele hoop van die kleine winkeltjes met dingetjes en uh, ja, maar een, uh, nou ja, V&D zul je überhaupt nergens meer tegenkomen. Nee, maar, uh, nee, maar, nee, ja. maar een, een, een Action, ja, ik vind het ook hartstikke leuk, maar ik vind het ook niet... Uh, Ten hemel schrijnend, dat die er niet staat, weet nee. je. Dat, uh, nee, ik vind ook de kledingzaakjes zijn klein. Het is allemaal, uh, ja. Ja, voor zo'n klein dorpje. Ja, voor zo'n klein dorpje vind dan ik... Hebben we uh, best, uh, ja, ja. Dan kun je best nog wel een onderbroek vinden en een hemd en een, uh, een ja. beetje stichtelijk. Ja, dat, en een beetje iets anders dan de massa. Dat vind je wel, ja. Ja, ja want ik, ik, denk, ja, als, ik denk, als je hier een action zou hebben en je zou bij alle mensen naar binnen kijken... dan is het alleen maar action wat er staat. Ja. En nu niet, nu moeten ze ook nee. nog wel eens... ergens anders heen natuurlijk. Ja, ja. dat is waar. <laughs> dat is elk nadeel op zijn voordeel. Ja. ja. ja. <tie> <tie> <tie> nog een keer over de, de toneelvereniging. Hoe ziet de toekomst... voor de toneelvereniging eruit? Nou, Gaat het... dat gewoon door? Ja. Als het... ja. Nou ja, dan gaan we weer. Uh, over de besluitvaardigheid... van, uh, van, uh, van, de, van de gemeente. Uh, vier jaar geleden... Uh, hadden we gemeenteraadsverkiezingen... en wat schetst mijn verbazing... dat in elk partijprogramma staat cultuur. Wij moeten wat aan cultuur doen in Zandvoort. We hebben een gebouw dat heet De Krocht, Theater De Krocht. Dat gaan we een, een, een fantastisch centrum van maken. Ja. Wie schetst mijn verbazing dat tot op heden er nog niets gebeurd is? Maar, Gert-Jan Bluis, ik hoop dat je meeluistert... Ik heb begrepen dat jij uh, met de architect, met de uitbater... met de verenigingen gesproken hebt. En dat er inmiddels een, een redelijk schetsbaar plan op tafel ligt. En heel voorzichtig is mij ingefluisterd... dat in juni 22, ja schrik niet... juni 22 de schop in de krocht gaat. Ik hoop het van ganser harte, dan kan de toneelvereniging Wilm Hindering kan schitteren. Kijk eens. Ja. Want jullie hebben hier ook gezeten? Jazeker. Ja, ja, ja hier hebben we gerepeteerd altijd, jarenlang. Heel ja. leuk hoor ook. Ja, zeker weten. En nu zitten we hier schaambeneden, beneden, waar vroeger de, de bomschuitenclubs. Uh, ja, nee, wat nee, De reddingsbrigade. De reddingsbrigade zat nee, hè? Ja. Ja. Ja. Ja, ja, daar zitten we nu. En uh, ja, dit was gewoon een ook een gezellig hok. Ja, stelt alleen de uh, decordelen naar boven slepen. Dat, ja, uh, dat, dat probleem, dat probleem ook, hebben ja. we gelukkig niet meer. Ja. Nee. nee dat, maar wellicht dat er ook straks huisvesting in theater de Krocht is. Dat, dat moeten we nog afwachten. Ja, ja. we gaan afsluiten. Ja, dat zou mooi zijn. Is er nog iets wat jullie verder nog kwijt willen? Of zoiets hebben van... Nee, nou, nee, ik denk dat we alles al we gezegd, gezegd hebben. Nee, ik denk dat we alles al gezegd hebben. Ik wou eigenlijk afsluiten met het Zandvers Volkslied, maar dat ken ik helaas niet, dus dat doen we niet. <lacht> oh, nou ja, gelukkig wij de vrische... We gaan lucht. naar oh, het wel, het zingt, nee, nee, Ja, ik dan? ken het wel, maar ik ga het niet zingen. Oh, jammer. <lacht> ik, ik, ik ken wel een gedeelte ervan. Ja, ga je het opzoeken op internet? Oh. Ja, ja, nee, maar, uh, nog één minuut. <lacht> nee hoor, als ik ga zingen, dan blijft het het rest van het jaar... blijft het app. Nee hoor, dat gaan we niet doen. <lacht> Ik ken hem ook niet uit mijn hoofd, maar ik, uh, ik had hem kunnen opzoeken. Ja, nee, we zoeken het op. Twee voor twaalf. Dus, we nokken. Ik bedank jullie hartelijk. Peter en Caroline, was hartstikke gezellig. Was Graag leuk. Dan. Ja, hartstikke ja. leuk. Bim, jij uh, tot ja. volgende week. Ja, ik ben Ja, zeker. Ja. En de uh, volgende keer uh, moet je eens een keer die jantjes gaan bezoeken. Gaan we zeker doen. Als jullie optreden kom <laughs> ja. ik ook zeker ook, kijken. Moet je zeker doen. Ja, ja zeker. Oké, okay, bedankt en ja. tot ziens. Tot ziens. look on the bright side of life? Always look on the light side of life.